Spaanse vakbonden steunen de werkonderbreking door vrouwen. Maar ook mannen mochten eraan meedoen omdat de wet discriminatie verbiedt. Volgens de grootste vakbonden hebben 5,3 miljoen Spanjaarden het werk twee uur neergelegd. Vanavond waren er in veel steden demonstraties. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden valt nog een enkele bui. Morgen eerst geregeld zon, maar smiddags vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Jij kiest. FBTO. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Renze Klamer. De derde en laatste uur alweer van Langs de lijnen en Omstreken. De Nederlandse oorlogsfilm Bankier van het Verzet is groots aangekondigd. Maar hoe goed is hij eigenlijk? Straks de recensie van Rick de Gier. En Louis Dekker praat ons even bij over de laatste testdag... van Max Verstappen met zijn nieuwe bolide. En verder natuurlijk het Europa Cup voetbal. Maar eerst kijken we even naar het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Erwin van der Looy is zeer teleurgesteld dat hij de klus bij Willem II niet heeft kunnen afmaken. De trainer liet vandaag weten per directe vertrekken uit Tilburg... nadat de supporters zich deze week tegen hem hadden gekeerd. Ondanks steun van de bestuur zag van der Looy zich genoodzaakt om op te stappen. Ik kan je trainer zeggen, ik blijf ervoor staan uh, ten koste van alles. Uh, en ik neem iedereen mee. Of je kan denken van, hé, hey, uh, is het handig? Is het misschien verstandig? Uh, gaat er misschien een andere energie komen? Wat positievere sfeer rond het team? Uh, waardoor we die voorsprong gewoon makkelijk kunnen verdedigen. In de vijfde etappe van Parijs-Nice werd er één voor de avonturiers... En, uh, en van dat stel bleek Jérôme Cousin de sterkste. Of eigenlijk de sluwste, moeten we zeggen... want hij liet zijn medevlucht het vuile werk opknappen... en maakte het voor zelf af. In het klassement blijft uh, Wout Poels tweede... op 15 seconden van Luis Leon Sanchez. In de Tireno-Adriatico draaide het vandaag uit op een massasprint. Daarin was Marcel Kittel, net wat sneller dan Peter Sagan. Patrick Bivin nam de leiders over van zijn ploegenoot Damiano Caruso. En dan het testseizoen van de Formule 1. Dat loopt ten einde. Morgen is de laatste testdag in Barcelona. Daarna moeten de teams wel zo'n beetje klaar zijn... voor de eerste Grand Prix van het jaar over twee weken in Australië. Tijd is om voorzichtig de balans op te maken. Dat doen we natuurlijk met onze kenner Louis Dekker. Goedenavond, Louis. 13 coureurs in actie vandaag. En van ja. het stel noteerde Max Verstappen... de twaalfde tijd moeten we ons zorgen gaan maken... Nee hoor, gek hè? Ja, wel. Ja. Heeft er helemaal niets mee te maken. Nee, nee, zal ik ook maar meteen uitleggen waarom. Graag. Um, het, is een, um, ja, het is een testweek, net als vorige week. En uh, dan moet je heel flauw zeggen dat de tijden er niet toe doen. Zeker als je ziet dat Max Verstappen vandaag uh, race-simulaties heeft gereden. Dus vooral, simpel gezegd, heel veel rondjes heeft gereden... en geen enkele keer heeft geprobeerd een pijlsnelle tijd te zetten... op, uh, op banden die bijvoorbeeld gemaakt zijn voor kwalificatietrainingen, et cetera, et cetera. Hij heeft op de relatief harde band gereden. Dan denk je, ja, harde banden, die hebben ze toch allemaal... maar dat heeft met de compound de samenstelling van de band te maken. Hij is alleen maar bezig geweest om te testen, om te kijken of alles heel bleef... en komt uit op een duizelingwekkend aantal van 187 ronden. Dat zijn drie Grand Prix op één dag... Dus ik denk dat je de conclusie kunt trekken... dat Max Verstappen nu in zijn hotel lekker in een warm bad ligt. Want die gaat wel moe zijn. Ja, en morgen he, komt hij waarschijnlijk niet meer in actie. Als we dan de balans opmaken, wat heeft het testen hem dan opgeleverd? Het vervelende is dat uh, geen enkel team... er zijn er inmiddels tien he, uh, actief met, met, met een veelvoud aan coureurs... ook testcoureurs, et cetera. De vervelende conclusie is, we weten eigenlijk helemaal niks. Want de teams weten alles en de rest weet helemaal niks, en die teams weten van elkaar ook weer niks. Dus je kunt wel zeggen, Mercedes met Lewis Hamilton is de favoriet. Dat zie je een beetje in de tijden, maar je ziet het vooral in de blikken... in de pitstraat en daaromheen. Je ziet dat, dat daar alles goed voor elkaar is. En dat Ferrari en Red Bull, dus zeg maar Sebastian Vettel... Max Verstappen, Daniel Ricciardo, dat worden de uitdagers. Maar die zeggen wel allemaal in koor, Mercedes is favoriet... en wij gaan er veel dichter op zitten dan vorig jaar... Veel dichter. Maar ja, daar word je nog geen wereldkampioen mee. En we weten het feitelijk nog niet, omdat gewoon niemand in zijn kaart laat kijken. We hebben het bij iedere auto gezien die stranden die op een takelwagen de pitstraat in werd gereden. Dan kwam er zo'n zo spel: hè, dat, dat vooral er niet te veel gefilmd mocht worden. En al helemaal niet onder die auto's, want daar zitten doorgaans de, de, de, de, de grote geheimen. Daar zitten de creatieve vondsten, de aerodynamische voefjes. Dus uh, ja, flauw antwoord. Hè? We weten veel. We hebben heel veel rondetijden gezien. En eigenlijk weten we helemaal niks. Want we weten het pas in Australië over een paar weken. Nou, Lekker vaag inderdaad. Maar het houdt het wel spannend. Dat is mooi. En dat is ook belangrijk. Want zo spannend was de Formule 1 de afgelopen jaren niet. En één ja. ding weet eigenlijk iedereen wel zeker. En misschien het mooiste is dan een citaat van Daniel Ricciardo... die gisteren heel snel was in de Red Bull de auto van Verstappen. Verstappen deed vandaag alleen maar rondjes rijden... was alleen maar met betrouwbaarheid bezig. Ricciardo die ging gisteren wel even vol gas op banden die daarvoor bedoeld zijn, die het een paar rondjes volhouden, en die zetten de snelste tijd, en die zei, nou, ik weet nog niet of we Mercedes kunnen hebben, maar Ferrari, dat zou wel eens kunnen. En we zitten er sowieso veel dichter op dan vorig jaar, en ook als je vandaag Max Verstappen hoort praten om kwart over zes, als hij eventjes een paar minuten de pers te woord staat, dan merk je dat er echt een opgewekt gevoel is bij dat team, dat het er veel beter voor staat dan vorig jaar, en ze willen hun vingers niet branden aan, aan, aan, aan doelen die ze niet kunnen bereiken, want dat hebben ze al een paar achter elkaar meegemaakt, maar opgewekt en optimistisch zijn ze zeker. Mooi, dankjewel. Louis Dekker. Goed, gaan we naar het matchcenter. Eerder meldde je al, uh, Krijn, de wedstrijden van 7 uur. ik Madrid, Moskou 3-0. Milan tegen Arsenal 0-2. Dortmund tegen Salzburg 1-2. En Moskou tegen Lyon 0-1. Ja. Volgens mij is het nu rust bij uh, de wedstrijden die iets naar negen zijn begonnen, hè? Ja, sterker nog, de tweede helft is uh, bij veel wedstrijden al begonnen. Bij drie van de vier wedstrijden in ieder geval. En uh, in de slotfases van de eerste helft nog een paar doelpuntjes. Een hele aardige bij Sporting tegen Victoria Pilsen. Daar is het 1-0 geworden. Mooie assist van Coentrao, die Montero bediende voor de goal. En die stond helemaal vrij, kon hem uh, in het doel werken. En dat was dus op de valreep in de eerste helft nog een, uh, een mooie goal. En een 1-0 voorsprong voor Sporting zonder Bas Dost, zegt nog maar een keer. Uh, overigens kunnen ze ook zonder Dost winnen, want uh, bijvoorbeeld van Astana... Werd in de Europa League al gewonnen. Toen werd het 3-1 voor Sporting. En nu dus een prima voorsprong. Een wedstrijd waarbij nog geen doelpunten zijn gevallen. Is het duel tussen Leipzig en Zenit Sint-Petersburg. Leipzig is wel beter. Voetbalt beter. En één schot. Een schitterende vrije trap. Van de Zweed Forsberg. Die de bal op de paal schoot van het doel van Zenit. Dat had zomaar de 1-0 kunnen zijn. Maar er werd niet gescoord in die wedstrijd. En Lazio tegen Dynamo Kiev. Ook nog 0-0. Lazio beter. Neemt het initiatief. Hier en daar een counter van van Dynamo Kiev, maar dat heeft tot dusver... Nog niks opgeleverd. En een doelpunt waarbij uh, veel discussie was en nog steeds zal zijn. Want het is daar nog steeds rust. Bij de duel tussen Marseille en Atletiek de Bilbao. Het was die treffer van Adouris. Het was een penalty. Uh, er was een, uh, ja, een speler uh, in de 16 meter van, uh, van de Franse ploeg uh, die de bal tegen zich aangeschoten kreeg, draai, kreeg. Draaide weg. Maar de scheidsrechter gaf in eerste instantie een hoekschop. En later uh, uh, herzag hij zijn uh, beslissing en gaf een penalty. En die werd door Adouris dus, uh, erin geschoten in de taal. Geschoten. En dat betekende voor de Spanjaards een achtste Europese treffer. En de stand is daar weer wat draaglijker geworden. Want het begin was echt heel slecht van Atletiek de Bilbao. En met een 2-1 stand is er natuurlijk van alles nog mogelijk. En zoals gezegd dus hier en daar alweer wat wedstrijden begonnen. Drie minuten oud zijn we bijvoorbeeld bij Sporting tegen Victoria Pilsen in de tweede helft. Daar staat het 1-0. En dus twee doelpuntloze wedstrijden waarvan we verwachten dat er in de tweede helft wel wat gaat gebeuren zo duidelijk. And poets and make it better. Ja, Rick, je bent aan de beurt. Ga je lopen? Wat ga je doen? Sorry ik ging water pakken. Hallo. Oh, dat was het. Hallo, goedenavond. Rick de Gier hoort u. Want het is tijd voor De Wereld van het Witte Doek. Vanavond geen Hollywood-producties in onze wekelijkse filmrubriek. Recent Rick de Gier bespreekt de Nederlandse oorlogsfilm Bankier van het Verzet. Een ondergrondse bank? Hm? Helemaal gek geworden? Er zijn bankiers, hm? Bally. Er zijn geen verzetstrijders. Kan jij de kinderen toch niet zomaar in gevaar brengen? Ik heb ook een gezin. Ja, Ondergronds Verbankt. te van de Tweede Wereldoorlog. Riktig ja. hier een klassieke oorlogsfilm? Uh, ja, in zekere zin wel. Um, tenminste, als je hem vergelijkt met andere Nederlandse oorlogsfilms. Dan, um... Een klassieke Nederlandse oorlogsfilm is het ja. dus eigenlijk. Ja, ja precies. Ja. precies. Ja. Dus uh, het is, het is een, een helder verteld verhaal. met een kop en een staart. Beetje van dik hout uh, zaag met planken. Goed is goed, slecht is slecht. De helden. Niet te grijs. Nee, niet genuanceerd. Nee, maar goed, voordat, voordat, voordat ik nu meteen heel negatief klink... dat ben ja, ik niet, hoor. Nee, het is nee, spannend. Nee. En het is, uh, ja. Want vertel het eens, het is, die, die is ondergrondse bank... En die, en die probeert geld aan het verzet te geven. Ja, Moest het, het is eigenlijk elkaar? echt het verhaal van uh, Walraven van Hal. Um, dat is een, een figuur waar door deze film... Uh, ja, er wordt er opeens veel over hem gesproken. Maar eigenlijk was hij tamelijk onbekend. Ook wel bij mij, moet ik zeggen. Um, een bankier ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Zandam. Hij wordt op een gegeven moment benaderd door het verzet. Zo van, uh, ja, kun jij met je financiële contacten niet proberen... voor het verzet wat, wat geld op te brengen? Gaat hij doen? Hij blijkt er zo goed in te zijn... dat hij uh, ja, daar steeds verder in gaat. Hij betrekt ook zijn broer erbij, uh, Gijs. Uh, later de burgemeester van Amsterdam. En uh, ja, samen weten ze echt uh, uh, miljoenen gulders op een gegeven moment op te halen... zonder dat de Duitsers dat doorhebben. Hè. Met als klapstuk op een gegeven moment een beroving van uh, de Nederlandse Bank... Uh, ja, beroving zeg ik. Het is, het is stelen schatkistpapieren en die wassen ze dan wit. Ik moet zeggen, dat is een de beetje... Valse worden vervang... De valse de, de, de, de, de worden vervangen door de vals eigenlijk. Ja, precies. Ja, ja. En maar hoe het dan precies zit... dat is allemaal een tikje ingewikkeld. En dit is ook niet het soort film dat daar, dat, dat dan helemaal gaat uitleggen. Je moet ja. maar een beetje gewoon geloven van... hé, hey, ze doen hier iets, iets, iets heel spannend. Maar in grote lijnen dus een waargebeurd verhaal. Ja. Uh, over iemand aan wie... Uh, nou ja, we hebben dus veel te danken hebben gehad in die tijd. Want ja. veel geld ging daardoor naar het verzet. Uh, bijzonder zal het geweest om de film te zien voor Martine Jongenelen. De kleindochter van de bankier van het verzet. Martine, goedenavond. Goedenavond. Een film dus over jouw opa. Ja, ja. Hoe is dat? Bi heel bijzonder. Natuurlijk ongelooflijk trots. En, uh, maar ja, ook emotioneel. Ja, want je hebt je opa nooit gekend. Hè? Hij werd volgens mij vlak voor het einde van de oorlog... Uh, vermoord? Gefuseerd. Ja, ja. gefuseerd. En, en ja. had jij al verhaal. Wat, wat, wat wist jij bijvoorbeeld van je opa? Want het verhaal was natuurlijk ja, misschien voor ons niet heel bekend als, als Nederlanders, maar in jullie familie ongetwijfeld wel. Ja, ja mijn moeder die was twaalf toen dat gebeurde, toen haar vader gefuseerd werd. En um, nou, voor haar is dat natuurlijk enorm traumatisch geweest. Um, en wat ik als kind daar dan vooral van merkte, was dat als er op televisie iemand doodgeschoten werd of er kwam een pistool in beeld... dat dan meteen naar een ander net geschakeld werd... of een hand voor de ogen werd gedaan. En, uh, en dan werd er eigenlijk niet, verder niet over gepraat. We konden alleen maar voelen dat het heel pijnlijk was. Ja. En dan waren er momenten, um, ja, bijzondere momenten... dat uh, minister Ruding uh, een toespraak hield... omdat er een school naar mijn grootvader genoemd werd... of omdat er een straat genoemd werd. En op die momenten hoorden we wel meer over hem... Um, maar het en was niet zo dat je ernaar durfde te vragen, zeg maar. Daarvoor was het te beladen. Ja, daar was het echt veel te beladen voor. Ja. ja, ja. En ja. Maar, maar in hoeverre, toen jij die film dan voor het eerst zag, zaten er toen nog dingen in hè, die, die, uh, die niet aan het verhaal zijn toegevoegd die jij nog niet wist? Ja, maar dat lag wel een beetje aan mij. Want ik, ik denk, ja, is dat misschien tien jaar geleden of zo is Geert Mak meer gaan vertellen over uh, de broers van Hal. En um, toen zijn er meer boeken verschenen. Er waren al wel wat boeken en er zijn toen meer boeken verschenen. En plannen voor een film en, ook toen dan, hè? En ook al plannen voor een film. Maar um, ja, ik heb zelf ook echt heel veel ge, uh, gevoeld en last gehad van, die, van deze historie. En ik was altijd een beetje huiverig om me erin te verdiepen. Dus ik voelde, er van alle, ik voelde me enorm verbonden ermee, maar ik heb me nooit verdiept... En uh, ja, wel, nou ja, met het maken van de film kwam er natuurlijk steeds meer informatie. Het mm. um, werd steeds helder, helderder. En ook met het uh, onthullen van het monument op het Frederiksplein. Um, want daar is een monument voor mijn grootvader. Daar, uh, ja, nou ja, daar, daar kreeg ik natuurlijk steeds meer te horen. En, en toch waren er bij de film nog weer dingen die... Uh, die niet ja, wist, ja. Die ik je, niet wist. Nee. Kan je, kan je er eentje, sorry, kan je er eentje uithalen? Ik, daar ben ik wel benieuwd naar dan. Eén oh, puntje. Dat is, uh, ja, dat is even een hele lastige. Nou ja, um, uh, dat hij in de gevangenis naast uh, zijn vriend zat in een cel. Mm -hmm. En daardoor uh, informatie heeft kunnen doorspelen. Ja. Dus afscheid heeft kunnen nemen. Ja. Ja. En je zei het ook, ik, ik heb eigenlijk he, aan de ene kant ook last gehad van deze historie. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik heb, um, ja, heb nachtmerries gehad en uh, angsten gehad. Um, toen de film vorig jaar werd opgenomen ook. Veel, uh, ja, veel uh, ja, bijna als herinneringen. Dingen die uh, dat omhoog komt, hoe is het geweest voor hem om op het laatst in de cel te zitten. En te weten dat hij doodgeschoten zou gaan worden. En een uh, vrouw en drie kinderen achter zou laten. Ja. Hoe is het geweest om die jaren ook ondergedoken te leven en zijn gezin nauwelijks te zien? En ja, mee te maken dat vrienden opgepakt worden, sterven, gemarteld worden. Ja. Je ging je helemaal ja, inleven in, in, in hoe dat verhaal gegaan moet zijn. En als je dan uiteindelijk, ja. want als je dan zo lang mee bezig bent en er een nachtmerrie van hebt en je ziet dan de film ja. voor het eerst, hoe zit je dan in die stoel? Ja, na het eerste half uur dacht ik, oh, kan ik nog weg? Of uh, kan ik het maken om op mijn telefoon te gaan zitten kijken? Ja. En, uh, en toen, uh, toen raakte ik er helemaal in. Ik vind, vond een goede... Dat doet de film goed, zeg maar. Dat, uh, die neemt je echt wel mee. En, uh, en toen heb ik ook echt allemaal half uur gehuild. Hm. Ja, aan één stuk door. Ja, nog wel een beetje kunnen ja. kijken door de tranen heen? Of? Ja, wel door de tranen heen. Nog steeds kunnen kijken, ja. ja. ja. Oké, okay. en, en huilen van... Uh, ja, is, ja, is dat dan... Ja. Hoe zou je die emotie ja. typeren? Ja, toch heel erg meeleven met uh, het, uh, de spanning. Maar ook met, uh, m, ja, met het lot dat hij, uh, dat hij gestorven is. Dat hij verraden is. Dat mijn grootmoeder de man moest missen. Dat mijn moeder de vader miste. Um, en dat onherroepelijke. Nou ja, ja dat. Het afscheid. Trots, met, en, Trots En het missen. Trots ook ergens. Enorm trots, maar daar heb ik niet ja. van geld. Maar ik, ben, ja. ik voelde me wel heel trots. Ja. ja. Zeker. Nou is het zo dat tien jaar geleden die, die, die film toen niet doorging, omdat er uh, de, de boel was te veel geromantiseerd. Ja, er werd geloof ik allemaal ja. aan, aan, aan toegevoegd. Uh, dat, nou, dat wilde de familie niet. Um, ja. Dit dan mag ik dus uit opmaken dat het nu binnen de grenzen van de familie uh, is, is opgenomen, deze film. Ja, ja er zijn echt, ieder, ieder, iedere versie van het script is uh, voorgelegd aan mijn oom en tante. Mm -hmm. uh, want mijn moeder leeft niet meer, maar uh, die hebben steeds het script gelezen... en uh, zijn dan wel of niet akkoord gegaan. Is de ja. veel aangepast of valt het wel mee? Uh, ja, maar dat is denk ik ook wel normaal in een film. Dat er een heleboel scriptversies zijn. Ja, want Rick de hier naast wat, wat er voor de familie toelaber was... ik begrijp dat ook nog wel wat controvers is... Ook over de film zoals het uiteindelijk is geworden... maar dan bijvoorbeeld onder historici. Ja, ik vind het wel grappig om, om zo te horen... Dat, uh, dat de familie het dus helemaal goedgekeurd heeft. Zo. Want de afgelopen dagen is er behoorlijk veel al geschreven over deze film. En eigenlijk is het vooral gegaan... Kijk, vandaag zijn recensies gekomen... maar, maar uh, bijvoorbeeld in de Vrij Nederland was een heel lang stuk uh, van Harm Edebotje, Botje... die echt gehakt maakt van de film omdat er zoveel niet zou kloppen. Dan moet ik zeggen, ik heb die ja. lijst uh, gelezen... Um, ik ben zelf geen historicus, dus ik, ik moet het ook maar voor waar aannemen. Maar ik had eigenlijk vooral het gevoel, nadat ik het uit had... van, nou, het viel me eigenlijk nog mee hoeveel er wel van de film klopt. Want ja, ik, ik ben niet anders gewend natuurlijk van Hollywoodfilms. Het is altijd inspired by true events. Dat betekent de helft is erbij verzonnen. Uh, nou, in die zin vond ik het eigenlijk erg meevallen bij de film. Redelijk wezen. waarheidsgetrouw. Dat idee krijg ik wel. Terwijl, ja, goed, de, de critici... De, er zijn veel mensen die dat dus al veel te ver vinden gaan, hoor. Maar ja. goed, Martine, jij kan het als geen andere beoordelen. Ik niet, heb je het stuk in Vrij Nederland gelezen ook? En de kritiekpunten, heb je ja, die ook gezien? Ja, ik, ik heb het ook gelezen. Ja, ik heb het ook gelezen. En ik denk dat het echt ongelooflijk moeilijk is... om uh, in twee uur tijdsbestek een verhaal te vertellen... waarin je dan uh, ja, de spanning erin kunt brengen. Bijvoorbeeld, eh, hij zei dan van... ja, iemand die uh, was niet doodgeschoten voor zijn ogen... en die laten ze dan wel doodgeschoten worden voor, zijn o voor de ogen van een grootvader... En, Um, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat je echt moet nadenken... hoe maak ik nou in twee uur tijd duidelijk dat het echt heel gevaarlijk was. En dat het echt over leven en dood ging. En ja, dat dat ook zo gevoeld werd door de mensen die hiermee bezig waren. Ja. En nee, dat niet. moet je op een of andere manier in beeld zien te brengen. En anders kun je, moet je het gaan vertellen. En dat is natuurlijk zonde. Dus ik kan me voorstellen dat ze concessies gedaan hebben. En uh, sommige dingen in beeld gebracht hebben zoals het niet... Precies gegaan is, maar wel om op die manier een beetje compact te zijn. Ja, en ook de, de context te schetsen, schellen. inderdaad. Hè, zoals je zegt, van, je moet inderdaad wel even weten wat er op het spel is. Dus ja, dat zet je wat aan. En daarnaast, het is echt ja. een, een film voor een groot publiek. Dat hebben ze echt, uh, ja, je kunt ook een hele subtiele filmhuisfilm maken. Maar deze is echt een grote commerciële film. Dus ik vind het in die zin ja. echt uh, wel kunnen. Dus het is ja. waarheidsgetrouw. Niet waar gebeurt maar ja. waarheidsgetrouw, ja, ja, zo de, zei het eigenlijk. Precies. Gebaseerd op een waar gebeurt ja. verhaal ja, ja, kunnen ja, we dan, denk ik, best. Ja. Ja. Hey, ik ben even benieuwd, Martine. Ik weet niet of daarover over gesproken is. Dat je nou aan gedacht hebt. Ja, omdat je zegt dat hij zo emotioneel was voor jou om te kijken. Dat zal voor andere mensen in de familie misschien ook gelden. Wordt dit dan, is dat dan iets waarvan je denkt, nou, ik heb nu gezien, uh, dat was zo heftig. Nu voorlopig even niet meer. Of denk je eens, nou ik wil hem nog tien keer zien? Of misschien elk jaar een keer met de familie? Yeah. Of... <laughs> ja, ja ik, uh, euh, nou, morgen ga ik in uh, Utrecht nog een keer kijken met al mijn vrienden. Ah. En uh, over anderhalve week gaan we met de he hele familie van Hal... dat zijn er een stuk of 200, geloof ik, gaan we het ook nog een keertje bekijken in Tuschinski. Dat lijkt me bijzonder. En uh, ja, ja, heel bijzonder. En uh, dan gaan we ook meteen daarna nog heel hard feesten. En, uh, en dan, ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat ik hem uh, vaak, nog wel vaker ga kijken, ja. Ja, dat mooi. Dat, en, en we hebben een hele, heel leuke van alle bestuurstichting. Dus ik kan me voorstellen dat daar inderdaad een aantal keer nog wel weer aandacht voor zal zijn. En de hoop muziek van de Andrew Sisters, denk ik, uh, op het feestje, lopen of niet. Ja, wellicht. Ja. <laughs> ja. Martine de jonge dankjewel. Kleindochter dus van Marquis van het Verzet. En uh, Rick de Gier, voor familie dus bijzonder interessant. Maar niet alleen voor familie. Ook jij gewoon als filmliefhebber hebt er erg van genoten. Ja, het is echt een monument voor die man. Een uh, mooie, spannende film, ja. Dankjewel. Gewoon gaan we nog even buurten bij uh, Krijn Schuitenmaker. Europa League-avond. Uh, vier wedstrijden zitten erop. Vier zijn er nog bezig, Krijn is spannend. Ja, nou er waren 2-0-0 wedstrijden, zo aan het begin van de tweede helft. Maar daar is inmiddels gescoord, want Leipzig is op een 1-0 voorsprong gekomen tegen de ploeg van Roberto Mancini, oftewel Zenit Sint-Petersburg. De Portugees Bruma maakte de goal. Wenner, dat is de Europese topschutter. Hij gaf de assist en dat betekent dus 1-0 voor de thuisploeg in dat Europese debuutseizoen. En drie goals inmiddels bij het duel tussen Lazio Roma en Dynamo Kiev. Het was Tsi Die leek Dynamo een mooie avond te gaan bezorgen, want Dynamo Jamo Kiev kwam in de 52e minuut op voorsprong via die jonge middenvelder. Die ook in de competitie trouwens veel doelpunten maakt, Want hij heeft er 9 gemaakt, 20 jaar is hij pas. Maar twee minuten later was het de topschutter van Italië zelf, Immobile. Hij heeft 23 goals gemaakt in Italië. Hij zorgde voor de gelijkmaker en dat was een mooie aanval. Waarbij onder meer Stefan de Vrij was betrokken. En Philippe Andersson leverde uiteindelijk de assist af. Immobile scoorde. Hij scoorde trouwens drie keer in de vorige ronde tegen Boekarest. Dat was een mooie wedstrijd voor Immobile. Maar nu was hij belangrijk. En even later was het Philippe Andersson. Die Lazio op een 2-1 voorsprong zette. Dus uh, toen was het uh, Menikovic Savic die de assist afleverde. Dus dat heeft uh, Lazio goed gedaan. Terugkomen van een 1-0 achterstand en 2-0 voorstaan. En daar nog een minuutje op 25 te gaan. En uh, Marseille tegen Atletique. De Bilbao, daar is het inmiddels 3-1 geworden. Het is Ocampos die al in de eerste minuut, weet u nog, na 32 seconden de goal maakte. En hij maakt nu in de 58ste minuut zijn tweede 3-1 dus. En dat lijkt gespeeld, die wedstrijd. Alhoewel je het met die Spanjaarden natuurlijk nooit weet. Die willen er nog wel een goalje erbij prikken. Met het oog op de volgende wedstrijd in Spaans-Baskerland. En Sporting tegen Victoria Pilsen. Ja, dat Victoria Pilsen, Dat is een ploeg die koploper is in, in eigen land, in Tsjechië. Staan 9 punten voor op Slavia-Praag. Hebben dat uitstekend gedaan in de Europa League. Want ze werden de eerste in groep G. Ze staan nu op een 2-0 achterstand naar die. Goals van Montero. Hij scoorde twee keer. En dus heeft Bas Dost, zou je kunnen zeggen, in die wedstrijd... een hele waardige vervanger. En we hebben nog inmiddels bij alle wedstrijden... nog zo'n minuut of 25 te gaan. Dan kunnen dus nog wat goaltjes bijkomen vanavond. NPO Radio 1. Het internationaal van bijna half elf. Met Christian Bonenbakken.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 Nederland wil misstanden met bitcoins aanpakken. Zo komt er een verbod op reclames voor riskante beleggingen in cryptovaluta. Minister Hoekstra wil ook dat het gebruik van bitcoins... door criminelen en terroristen tegengaan. Zij moeten wat hem betreft niet meer anoniem cryptovaluta kunnen kopen. En in Saudi-Arabië is een leeuwentrainer opgepakt omdat hij tijdens een festival in Jeddah publiek had toegelaten in zijn leeuwenkooi. Daar liep een welp rond en die viel een meisje aan. Maar ze raakte niet gewond, want het dier had geen nagels meer. Ook de organisator van het festival is opgepakt. Langs de lijn en opsteken. Goedenavond, nog een kleine half uurtje te gaan. De Bali in Amsterdam is al jarenlang dé plek... waar activisten die tegen de stroom in hun boodschap blijven verkondigen... een podium kunnen krijgen. Zo ook vanavond. Zineb El Razoui overleefde de aanslag op het satirische tijdschrift... Charlie Hebdo in Parijs... en strijdt sindsdien tegen onderdrukking... door islamitisch geïnspireerde extremisten. Vanavond sprak ze een volle zaal in Amsterdam toe. Directeur van de Bali, Juri Albrecht, leidde dat gesprek... en is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Wat was het vooravond? Nou, druk was het. <laughs> uh, uh, uh, uh, met veel persaandacht. En uh, met een fantastische speech uit het hoofd van Zineb el um, uh, In goed Engels. Um, met een lange conversatie daarna. En een zeer bevlogen uh, toespraak uit het hoofd. Uh, in, in niet eens haar moederstaal. Uh, buitengewoon helder en ja. indrukwekkend. Ik hoor uh, dat je onder de indruk bent. Uh, wat ja. was de belangrijkste reden voor jou om haar naar Amsterdam te halen? Nou, allerlei redenen. Um, uh, uh, het verhaal van Charlie Hebdo is natuurlijk een gruwelijk verhaal. We hebben allemaal gezegd... "Je sweet Charlie Hebdo, hè? Mm -hmm. en, um, en dan loopt al gauw iedereen achter zulke mensen weg, hè? En dat vind ik ook een reden bijvoorbeeld. Maar verder is denk ik ook een reden. Zij is um, ze is zeker niet na de aanslagen op, uh, op de redactie van Charlie Hebdo... Uh, begonnen met haar um, uh, opinies en boeken en studies. Ze is een journaliste die uh, aan de Sorbonne gestudeerd heeft... in Egypte aan de universiteit gedaceerd heeft... opgeleid is dus in Marokko, um, um, een theologe, een Arabiste... Die al, al heel erg lang over deze dingen nadenkt en schrijft. En zij wijst um, onder andere op het gevaar van islamofascisme. En dat is iets wat je tegenwoordig in West-Europa eigenlijk nauwelijks meer mag zeggen. Dus zij zegt dat ook in de islam een fascisme. Uh, kan ontstaan en is aan het ontstaan. Net zoals um, bijvoorbeeld ook in de Europese cultuur. in de, he, de eerste helft van de 20e eeuw. fascismen ontstonden. in Duitsland en Italië. En zij uh, legt uit, uh, vrij helder. dat uh, dat heel gevaarlijk is. <laughs> um, uh, dat legt ze helder en, en gedecideerd. en inspirerend uit. Even over die, over die speech, hè, waar, waar je nu al iets over hebt verteld. maar als je, als je naar die speech kijkt, hoe was die, uh, hoe was die opgebouwd? Heeft ze ook verteld over het moment zelf, over de aanslag zelf? En vervolgens, wat voor boodschap heeft ze daar dan aangehangen? Of is dat wat je eigenlijk net min of meer al vertelde? Nou ja, ze hangt daar meerdere boodschappen aan. Eentje daarvan is dat ze zegt... kijk, dat het idee dat in de moslimwereld... de universele rechten van de mens niet opgaan... of dat daar de mensen wel tevreden zullen zijn... met minder rechten... en vrouwen met de helft van de rechten van mannen en zo... daar moeten we eens van af. Dat, dat, dat, dat, dat, dat cultureel relativisme, zeg maar... dat de vrijheden die wij hebben... bijvoorbeeld het kritiseren van onze godsdienst... het christendom... dat die moslims... Die niet zouden mogen hebben, dat die hun religie niet zouden mogen bekritiseren. Dus ze zegt hè, uh, uh, Christ. Tianofobia bestaat ook niet. En islamofobia uh, bestaat wel en dat mag opeens niet. Hè? Mm. Dus waarom mogen wij niet dezelfde dingen die jullie Europeanen wel mogen... namelijk je religie bekritiseren? Waarom is het woord islamofoob opeens moeilijk? Omdat, hè, uh, en dat is oneerlijk en dat is eigenlijk racist... ten opzichte van ons, mensen die opgegroeid zijn in uh, islamitische landen. Ja. Maar heeft haar persoonlijke verhaal er ook aan gekoppeld? Nou, nee. deze overtuigingen had ze al. Ze is in Marokko op meerdere keren gearresteerd. Ze is uiteindelijk gevlucht uit Marokko vanwege haar kritische houding... ten opzichte van de kotsdins en de staat in Marokko. En ze is gevlucht naar Parijs en daar bij Charlie Hebdo gaan werken. En tot haar verbijstering uh, uh, kwam een hoop van de intolerantie... die ze in Marokko al tegenkwam als journalist en onderzoeker... en activist en academicus, uh, kwam ze ook tegen in Parijs. Ja. ja. Een van de redenen dat, dat haar komst ook in het nieuws kwam... is de beveiliging. Zij wordt zwaar beveiligd in Frankrijk. En ja. hoe dat hier in Nederland ging, daar is wat gedoe over geweest. Want er zou geen beveiliging beschikbaar worden gesteld... door de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid. Terwijl ze he, ook wel degelijk in ons land gevaar loopt. Hoe, hoe, ja, wat, wat, wat heb jij daarvan meegekregen? Ja, veel natuurlijk. We zijn een half jaar bezig al met uh, Zainé Belrazoi hierheen halen. Um, uh, uiteindelijk uh, werd er vorige week, vrijdag, bekend dat de Nederlandse autoriteiten en de NCTV geen toestemming gaven aan de Franse politie uh, om gewapend haar te begeleiden. Terwijl ze in Frankrijk de meest beveiligde persoon is die uh, in Frankrijk is ongeveer, want ja, er is dus een directe dreiging ten opzichte van haar leven... Um, uh, zeer vaak en regelmatig geuit en herhaald. Maar de Nederlanders zagen geen enkele reden... om de Franse toestemming te geven om gewapend mee te reizen... En ze zagen ook geen aanleiding om haar dan wel zelf te beveiligen. Dus toen heeft zij uiteindelijk, daar moet ik zeggen, zeer moedig voor gekozen... om te zeggen, nou, ik kom toch. Ik doe niks mis. Ik doe niets uh, verkeerds in, de, in, in, in Europa. Ik, uh, ik hoef mij niet te beperken. Ik kom toch. Maar dat is toch buitengewoon moedig, vind ik van haar. Ja. Overigens zou eurocommissaris Frans Timmermans... die, die, die zou komen, hè, in het kader van de Internationale Vrouwendag ook... maar die wilde niet samen met haar optreden. Hoe... Hoe zit dat? Wat zit erachter? Nou ja, dat zou je aan hem moeten vragen. Um, hij had ons benaderd of, wij op, of dat hij graag op Internationale Vrouwendag... iets wilde zeggen over het belang van vrouwenrechten... en, uh, en hoe hij daarover denkt en hoe Europa erover daarover denkt. En toen hadden wij gezegd, nou, dat komt goed uit. Dan kan je met een buitengewoon intelligente en uitgesproken vrouw... over vrouwenrechten praten. Want waar um, uh, Zineb al-Razoui het altijd over heeft... zijn ook de rechten van vrouwen hè? Uh, uh, uh, uh, in verhouding tot islam. Maar dat, dat zullen we niet... Maar uiteindelijk, um, uh, ondanks dat hij zelf ons benaderd had om die dag te komen spreken... uiteindelijk zag hij er toch maar van af. Ja. Maar met wat voor reden dan? Wat zei hij dan? Nou ja, hij heeft uh, eindeloos geaarzeld erover En aan meer en meer informatie en uh, na weken aarzelen uh, durven hij het duidelijk toch niet aan. Nee. Ook wel mooi voor u dat je dan dus niet kiest voor de bekende eurocommissaris... maar voor deze vrouw. Ja, nou, deze, dit, dit, dit, um, het alleen durven staan als intellectueel, hè, dat is natuurlijk waarom... en daar uh, achter blijven staan en dat uh, uitdragen, ondanks dat je bedreigd wordt met je leven... is toch wel een van de dingen waar de balie al gaat. Het ja. is een plek voor ideeën en... Um, uh, en die heeft zij in ieder geval. En, en voor alle ideeën, want ik weet dat is hè, tot slot. Er is nog wel eens discussie over de laatste baan... over wie jullie allemaal uitnodigen. En kun je zeggen, nou, aan de ene kant kun je zeggen, nou het is mooi dat hè, jullie tegen draad durven zijn en een andere meningen te durven laten horen. Of andere kijken op de werkelijkheid. Zit daar een grens aan? Of, of twijfel je wel eens over mensen? Ja, nee, natuurlijk. We grenzen aan altijd. We, we, dus wij, wij denken goed na over wie we uitnodigen. Het is niet zomaar anything goes. Helemaal niet. Uh, um, uh, er zit bijvoorbeeld een grens bij het strafrecht, zou ik zeggen. Uh, maar er zitten ook bijvoorbeeld... Um, ja, um, uh, willens en wetens beledigen om het beledigen... dat zouden wij niet doen. Uh, het allermeeste wat hier gebeurt overigens zijn programma's over kunst en cultuur... zijn programma's over juristieke maatschappelijke issues... over uh, natuur, over architectuur. Ja. Uh, um, okay. maar, uh, maar wij bieden ook ruimte aan, aan, aan mensen... met uh, nieuwe of afwijkende meningen, heel graag. Ja. Maar nogmaals, um, um, bijvoorbeeld uh, um, oproepen tot geweld en haat... Um, uh, uh, de grens is het strafrecht toch echt wel. Ja, ja, absoluut. Oké. Duidelijk. Jurie Albrecht, directeur dus van de Bali, waar vanavond Zineb Al-Razoui sprak. 125 jaar geleden vond in Amsterdam het eerste WK all plaats. Jaap Ede won. Een monumentale traditie in de sport was geboren. Het WK Allround ging de wereld over, van Stockholm en Hamar tot Calgary en Alma-Ata. En dit week is het WK weer terug in Amsterdam. En tientallen oud-wereldkampioenen zijn daar aanwezig. Vanaf historische grond, verslaggever Steven Dalebout. Het museumplein is vandaag winderig en leeg. Maar op 13 en 14 januari 1893 werd hier het allereerste WK Allround verreden. Een jaar na de oprichting was dat van de Internationale Schaatsbond ISU. Jaap Ede in de Nederlandse sport, een man van profetische allure, won hier drie afstanden en daarmee ook het toernooi. Het was een overwinning die veel teweeg bracht. Hello, nice you. Everything good? Even verderop in het Rijksmuseum stromen even later de kampioenen van vroeger binnen. Ze zijn uitgenodigd door de WK-organisatie. En staan op het punt om aan tafel te gaan. Om te dineren onder de nachtwacht. Een diner van meesters onder de meesters. Chad Hedrick, de winnaar van 2004, loopt de Galeroba uit... en ziet viervoudig kampioen Rintje Ritsma staan. You know, it's really interesting because uh, I, I retired in 2010, and uh, to be in this setting again uh, feels like like home, and uh, being around all the skaters and uh, being able to uh, talk to them as people and not competitors, that's what I've experienced so far, and it's been refreshing. Do you know where, where it all started? The history of the all around championships. No, I, and I, I'd love to. I'm gonna, now that you asked me that question. I, I'm going I'm gonna look into that and, and, and start. Well, it's start actually learning. it's just it's just there. If you walk out the door out the door, you, have you seen the big square with all the grass? Yeah, yeah, yeah. Museum Plain. It's called museum. The museum all, that's square. That's where the all around uh, championship started. That's where where the first all around championship was held. Five years ago, huh? 1893. Wow. Unbelievable. 41 oudwinnaars uit al die jaren schaatshistorie zijn hier aanwezig. De eerste van allemaal, Jaap Ede, overleed in 1925. Ede had op 14 januari 1893 de stad Amsterdam in vervoering gebracht. Op de avond na zijn zegen ging Ede per trein naar zijn woonplaats Haarlem. Hij werd bezongen, gevierd en gehuldigd. En de telegraaf stuurde een verslag even mee. Juist op het nippertje kwam Ede aan op het station met een paar vrienden. Ik stelde me voor en stapte met hem in de coupé. Nog even stak een postbode het hoofd door het portiertje. Je bent een flinke Hollandse jongen hoor. En we gingen voort. Ja, ik heb het net verteld, toen we uit de bus kwamen hier naartoe liepen... Daar heb ik ze gewezen. Ik liep naast de Knut Johannes... En de... Perry van ik zei, nou hier is het eerste uh, wereldkampioenschap. Nou, nou so, ja, het is wel wat veranderd hoor, sinds 125 jaar. So, ze gingen hier niet om die palen heen, dus. Uh nou ja, dat is leuk. In 1961 won Henk van der Grift. Hij was de eerste Nederlandse winnaar sinds Koen de Koning in 1905. Van der Grift loopt met de winnaar van 1957 naar het Rijksmuseum toe. En dat is Knut Johannessen. En dan ging je in oktober naar zijn club toe. Of je was lid van zijn club. En dan gingen we in het bos lopen. Ik trainde dan in het gooien achter het Groot Kiefjesdal. En daar ja, conditietraining doen. En dat was het. U had het aan het begin over. U uh, liep met Knut Johannes hierheen. Hè? Is hij hier ergens nu? Kunt u hem ergens zien? Hij is uh, doorgelopen al, hij is er al voorbij. Nou, dan ga ik daar even achteraan nog. Nou, hij, ja, ja hij, ik, ik wil wel even meelopen, want ik geloof dat hij alleen maar Noors praat. En dat lukt oh, is dat zo? Op. Ja, oh. denk ik, denk ik, denk ik. Hier zie ik hem staan. Hand huh? de Nederlandse radio, wil snakken met hij. Ja, eh spraak dan, spraak dan Norsta of spraak dan Ja, dan kan je overzetten dan? Dus je overzetten, ja, dat ja, moet okay. ja. Ik moet, moet het, het vertalen. Paren. Ja. Kunt u vertellen over uw eerste wereldtitel uh, op het WK Orange. De eerste WM. Ja, maar dat is Slérie. Eh, ja, blijf bij de semester is Juhof Hemte in Östersjön. En hoe ging dat, dat toernooi? Hoe ging dat daar? Ja. Waar is sneu weer? Waar is zon bra weer? Op Oslo, wel heel bra, we. wel heel Fantastisch wildebraar. goed weer. Wel banen. Vier banen. ja. Het ja. ja. was een hele goede baan het was goed weer. Ja. Wat weet u van Jaap Ede? Maar wat weet u van Jaap Ede? Ja, maar dat leest. Weet dat we gaan naar een gammer. Fantastisch. ja, zo gaat hij naar een schuit. En dan zal we weer Nou, Die naam heeft hij wel gehoord en die kan hij zich herinneren. Nu uh, dineren bij Rembrandt van Rijn. Ja. Onder een nachtwacht. Doe het al boers? ...deelde Rembrandt van Rijn. Ja, oké. Oké, dat is goed. Prima, zegt hij. Goed. Waarde, oké. Okay. Ja. Ja? Dank u wel. En kunt u zeggen dat hij, hij ziet er nog heel goed uit Ja. Hans Zunst, dat ziet er ganske brauw uit. Ja, dat is essentieel. Ja. Het hoofd van een kampioen verdween langzamerhand... ...onder de bloemen en de lauweren. Het hoofd moet ingeduizeld hebben door al die speeches... ...die verering, die vergoding. Tegen half elf was hij te moe om langer te blijven... Hij dankte de haarlemmers voor de eer en hij werd naar huis gebracht door zijn schildknapen. The sun sets on the palm tree street. calling yourself in love with me. Standing at your doorstep, baby, en I don't know where to go. I can smell it on you, something strange. You call me by a different name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 Het is een gezondere 24 graden in Los ja, Angeles. Dus klopt helemaal ik, niks eh, van eh, en en Ik, ik, weet heen, en ik ben niet waar Klark het over heeft. maar... Krijs maken bij de Europa League wedstrijden. Ja, we hebben weer wat doelpuntjes, Renzen. Want het is interessant geworden. De slotfase bij Lazio tegen Dynamo Kiev. Daar stond het 2-1. Na die goal van Felipe Andersson. Maar Moray is dus in de ploeg gekomen bij Dynamo Kiev. En hij stond 13 minuten binnen, het, binnen de lijnen. En had nog geen bal geraakt. Hij maakt daarna een prachtige goal. En dus staat het 2-2. Had in die eerste 13 minuten niks uitgevoerd. Maar dus wel verantwoordelijk voor de gelijkmaker. En Leipzig, daar is de score veranderd. Het was 1-0 voor Razenbalsport Leipzig. Leipzig tegen Zenit Sint-Petersburg. Bruma maakte de eerste en Werner. Hij is de Europese topschutter. Uh, hij maakte in de 77e minuut de 2-0. En onveranderd uh, bij Marseille tegen Atletiek. Daar staat het 3-1. 8 minuten voor tijd in die wedstrijd. En uh, bij uh, de wedstrijd tussen Sporting en Victoria Pielsen is het nog steeds 2-0. En we gaan zo langzamerhand richting de slotfase van alle duels. Want we zijn inmiddels uh, zo'n beetje bij alle wedstrijden in de 85e minuut. Goed, we gaan de campagneavonturen van verslaggever Reinhard Meijer voor deze week afsluiten. De afgelopen dagen ging hij met kleine en nieuwe lokale partijen op pad om te onderzoeken hoe zij kiezers probeerden te trekken. Nou, vandaag was het dus de beurt aan de partij Vrij Almelo. Met Harry de Olde, partij Vrij Almelo. Ik heb een dringend verzoek aan u. Wij hebben een behoorlijk complex probleem hier. te spelen binnen de gemeente rare dingetjes... waardoor we er met geen spel doorheen kunnen prikken. Maar dan kom ik uh, zo snel mogelijk even, eerst even bij u langs. Wat gaan we eigenlijk doen? We gaan nu iemand bezoeken die uh, Harry de Olde gebeld heeft... die grote problemen heeft. En wij zijn standaard binnen een uur bij de mensen... als enige partij in Almelo. En die verhalen, de problemen waar ze mee zitten... of waar ze tegenaan lopen in de gemeente... die filmen jullie en zetten jullie dus ook online... bij wijze van een soort campagnemateriaal. Normaal gesproken doen we dat niet zomaar... maar nu. Nu, nu 21 maart eraan komt, om de mensen te laten zien van... kijk nou eens wat we doen. Nou, we zitten inmiddels met een afvaardiging van uh, partijvrij Almelo... in de wagen, op weg naar... Naar, uh, naar Aardorp, naar de uh, familie uh, Kwik... die op het moment in de klint zit met de gemeente Almelo... vanwege uh, ja, een droopshuis... Een wat huis? Een dorpshuis. Een dorpshuis. wijkcentrum, zeg maar. Maar dat loopt al langer. Maar hij benadert mij nou. Hij zegt, uh, ja goed, uh, de meerderheid van de, van de mensen die ik benade, die luisteren gewoon niet. Brieven worden niet beantwoord. Hoe vaak maken we nou dit soort ritjes? Op zo'n dag, soms zeven, soms acht. Maar ik heb er ook wel eens twaalf gehad. De ontevredenheid is hier zo gigantisch groot. Waar zit dat hem vooral in dan? Dat er niet geluisterd wordt. Ik heb er twee. Ik heb meteen telefoon en mijn privé. Ik had eerst mijn privé bij me. Dan ging de hele dag in de telefoon. Mijn vrouw zo ook wel. Pas voor een dikke je het eten en dan gaat het telefoon weer. En ja. dan hup, hup ga je er weer op af? Dan ga je er glijf weer op af. En zeker in campagnetijd? En zeker in campagnetijd. U hebt Harry ingeschakeld? Ja, we zijn gisteravond bij de gemeente Almelo geweest... met een aantal mensen voor de bezwaarschriftencommissie En daar zijn we zeer verrassend naar buiten heen gekomen. Er zijn um, duidelijke uitspraken gedaan. Een hakkelende beleidsmedewerker die niet uit zijn woorden kwam... en uiteindelijk toe moest geven dat er een ander probleem was als dat het daadwerkelijk aangegeven wordt... zoals er ook weer vanmorgen in de krant geschreven staat. En nu zijn we er klaar mee. U voelt zich eigenlijk, samenvattend, dus een beetje... Uh, nou, voor, voor lol gezet door de gemeente misschien wel. Je wordt belazerd. Ze blijven spijkers op laag water zoeken... om het laatste strohalmpje, wat de gemeente nog heeft... Uh, aan te grijpen, dit te verbieden. Als dat gebeurt, gaan we buiten de gemeente Almelo... daar te bejarten. en wat dan ook. Maar dan willen we niks meer met de gemeente Almelo te maken hebben. Hardy en zijn team die staan hier nu uh, op de stoep... Wat vind je daarvan? Dat vind ik geweldig. Het is het eerste team, de eerste politieke partij die klaarstaat binnen de gemeente... die aan onze kant leek te staan. En helpt dat ook? Dat lijkt mij wel, ja. Dat er eindelijk een luisterend oor is. Dat lijkt me heel belangrijk. Want het gebeurt nooit? Nee. Nou, goed, ik laat gewoon uh, de mensen het woord doen. En we, hebben, we zijn de enige partij die gewoon een luisterend oor heeft. Nou, ik vind het gewoon een schrofterig schandaal dat er zo om wordt gegaan... Met inwoners van de gemeente Almelo, waar dus Ader ook bij hoort. We zijn de enige partij die zeven dagen per week op pad zijn. Daar word je wel eens dood en doodmoe van. Maar als je er doodmoe van wordt, waarom doe je het dan? Als wij die doen, wie komt er dan voor die mensen op? Er wordt niet geluisterd vanuit het gemeentehuis Almelo. Ze doen er gewoon geen ene moer aan. Zo is het. Duidelijke taal van de nummer drie op de lijst van partij Vrij Almelo. Hij heette Hans van Houwelingen. President Trump heeft vanavond officieel bevestigd dat hij hoge heffingen op geïmporteerd staal en aluminium doorvoert. Canada en Mexico krijgen een uitzonderingspositie, maar andere landen, waaronder Nederland, moeten nu om tafel met de Amerikanen. Ineke Desentje-Hamming is voorvrouw van ondernemersorganisatie FME, die onder andere de belangen van de metaalsector vertegenwoordigt. Goedenavond. Goedenavond. Wat is uw eerste reactie op dit besluit van president Trump? Nou, natuurlijk zeer teleurgesteld dat hij dit toch heeft doorgezet. Uh, maar aan de andere kant, hij heeft ook gezegd uh, dat er 15 dagen volgen om de landen aan te wijzen die uitgezonderd worden. Dus eigenlijk is mijn reactie: uh, ik roep het kabinet op om zijn voet tussen de deur te zetten die hij nu op een keer heeft staan. En haast te maken om die uitzonderingspositie voor Nederland voor elkaar te krijgen. Ja, ja want hè, het is allemaal natuurlijk vanuit de gedachte America first. En vooral ja. om China te dwarsbomen. En u denkt dus, nou, dan, dan hoeven wij daar niet per se last van te hebben... als we goed ons best doen. Ja, ik vind dat hier wel een kans ligt. En die moeten we echt met beide handen aanpakken. En echt, eh, nou ja, nogmaals die voet tussen die deur die er op een keer staat eh, zetten. Want als, als dat zorgen... niet lukt, hè, wat, wat, wat zijn dan de gevolgen? Want dat zijn flinke heffingen, hè, geloof ik. Ja, dus 25 op staal en 15 op aluminium. En uh, ja, dat zal betekenen, ja, protectionisme is een banenkiller. Eh, daar zul je gewoon uh, aan beide kanten, ook in Amerika, uh, zul je daar uh, banen door verliezen. Maar hoeveel gaat, kunt u dat schetsen, Hoe, hoeveel gaat er vanuit Nederland uh, die kant op aan, aan staal en aluminium? Nou, alleen uh, Tata's die leeft al voor 550 miljoen, uh, dus dat, dat is fors. En uh, het is ook hoogwaardig staal. Dus ik, wij begrijpen ook al helemaal niet waarom deze maatregel wordt getroffen. Want wij kunnen het daar zelf niet maken... Dus het is een absurde maatregel eigenlijk. Die eigenlijk gewoon van de baan moet. Daar heeft uh, Trump niet voor gekozen. Hij zet hem door. Maar hij wil wel in gesprek. En uh, ik vind dat dit kabinet dat ook zo snel mogelijk doet. Want nu is echt de politiek aanzet. Ja, we hadden vorige week iemand stil in de uitzending. En die zei toen, het is desastreus als dit gebeurt. Uh, met name ook omdat er dan heel veel staal in Europa blijft. Waardoor de prijs van staal in Europa ook nog eens dramatisch zou kunnen gaan zakken. Denkt u dat ook? Dat zou kunnen, maar uh, ja, ik denk dat alle uh, reacties die hierop komen... Uh, die wil je allemaal niet. Je wil gewoon niet dat, dat dit soort handelsakkerfietjes zich voordoen. Nee, wij zijn uh, altijd goede handelspartners geweest met Amerika. En daar geeft dit een enorme deuk in. Ja, maar... Dat mag niet gebeuren. En dat heeft natuurlijk zijn weerslag op andere dingen. Ja. En, ook de Europa, uh, en ook Europa zal natuurlijk niet uh, achterblijven. Maar wie zou, nu de, de, wie, wie zou nu dat signaal moeten geven dan richting Amerika? Wie, gaat, wie moet dan nu de onderhandelingen, om maar zo te noemen, gaan voeren? Minister Kaag is er al mee bezig en die moet dat vooral met volle kracht voortzetten. Ja, en dat gaat dan via Piet Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. En ik denk ook wel rechtstreeks naar Amerika. Daar ga ik wel vanuit, Want uh, dit is uh, echt een uh, belangrijke kwestie. Een uh, groot economisch belang is hiermee gediend. Dus uh, het zal zeker ook rechtstreeks uh, moeten worden besproken. Ja, en ondersteunt u daar nog uh, bij met, met wat lobbywerk en wat, wat sms'jes en appjes hier en daar? Nou, wat dacht u zelf? Ik uh, uh -huh. ga op de barricade. Ja? ja. En, en hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Nou ja, ik heb nu ook... Ik doe er alles aan wat in mijn vermogen ligt om te zorgen dat wij de uitzonderingspositie voor Nederland kunnen gaan bereiken. Ja, maar dat, en dat is dus concreet, is dat veel bellen, veel sms'en, even wat lijntjes ja, uitgooien? Ja, en, en onderhandelen natuurlijk, want uh, uh, ja, waarom zou Trump ons een uitzonderingspositie geven? Nou, dat komt gewoon omdat wij een goede handelspartner zijn, omdat wij goed staan leveren wat zij zelf nodig hebben. Dus uh, het lijkt mij ook zaak dat uh, Trump die weg niet uh, afsnijdt voor ja. zichzelf. Uh, maar ja, het is een kwestie van praten, praten en overtuigen. Okay. En uh, die overtuigingskracht zal het moeten doen. Ja, succes daarbij. Ineke Hamming. hammingen dank even voor, uh, voor uw tijd en uitleg. Hartelijk dank. Een match en Krijn uh, Wedstrijden al afgelopen van de vier die nog gaande waren? Nou, wel wedstrijd in de laatste minuut van de extra tijd. Dus we kunnen wel Rijntaam gaan breien zo langzamerhand. Wel spannend bij Lazio tegen Dynamo Kiev. 2-2 staat het. Moraes, vanuit de draai maakte hij de 2-2 voor Dynamo Kiev. Belangrijke goal. Dus in de slotfase van die wedstrijd. En het is zo even 2-1 geworden. Ook een belangrijke goal van Zenit. Want het stond 2-0 voor Leipzig. En toen was het Domenico Cristito, een Italiaan. Italiaan in dienst van die Russische ploeg. Die de 2-1 maakte in de 86 e minuut. Een prachtige vrije trap. En dat betekende dus de 2-1. En bij die andere wedstrijden ja Sporting twee goals al, uh, al lang en breed gemaakt. En die wedstrijd ook gespeeld tegen Victoria Pielsen. En bij Marseille tegen Atletiek de Bilbao staat het al een tijdje 3-1. En dat betekent dus dat het uh, ook daar uh, wel gespeeld is met een goede start voor Marseille. En inmiddels uh, de laatste balomwentelingen uh, op de velden. ja En het uh, zwaartepunt uh, ligt misschien wel bij die wedstrijd tussen Lazio en Dynamo Kiev. Waar de keeper van uh, Dynamo Kiev zo eventjes uh, geblesseerd op de grond zat tot ergernis van de speler van Lazio, want die wilde natuurlijk in de slotfase er nog wel even aan trekken. Maar dat lijkt allemaal niet te gaan gebeuren. Want nog een half minuutje dan is het daar ook afgelopen met die 2-2 stand. Kortom, hier en daar nog best interessante ontwikkelingen in de tweede helft. En volgende week dan gaan de echte beslissingen pas vallen bij de returns. Goed, dan is het laatste woord zoals altijd uh, aan Diedrek Smit. Uh, hij is nu nog bij de ING. Diederik, wat is er aan de hand? Ja, er was veel te doen vandaag over de salarisverhoging van ING-topman Ralf Hamers. Hij krijgt een salarisverhoging van 50% en gaat nu 3 miljoen per jaar verdienen. De grote vraag is natuurlijk, wat vindt de gewone man in de straat hiervan? Ik ben het gaan vragen aan de gewone man in de straat. We luisteren even naar wat reacties. Ah, Kijk, ik vind gewoon die mensen, die hebben gewoon recht op een goed salaris. Ja, toch? Die werken hard. Uh, ja, natuurlijk, 3 miljoen, is veel geld, maar hallo... Uh, misschien is die gast dan wel dubbel in dwarswaard joh. Ja, ik werk dan zelf in de thuiszorg. Maar als ik dan hoor dat zo'n bankier... Uh, ...50% erop vooruit gaat... ...dan denk ik ja... Uh, ...dat is wel belangrijk om te voorkomen... ...dat die topmensen wegtrekken naar het buitenland. Hè. Ik vind gewoon dat die banken... Ja, ...die moeten nadenken... ...over hun internationale concurrentiepositie. En daar hoort dit ook bij, dat vind ik. <lacht> nou, je hoort het uh, heel veel steun... ...voor de salarisverhoging van... Irg topman Ralf Hamer. Schitterend. goed.